ZFM wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Mark Visser met het NOS Journaal. Bij een brand in een gevangenis in Chili zijn 81 doden gevallen. Het vuur brak uit op de derde verdieping van een gevangenis in de hoofdstad Santiago. Volgens de Chileense politie zijn alle 81 doden gedetineerden. Er zijn ook 19 gewonden. Zo'n 200 gevangenen zijn geëvacueerd en zijn samengebracht op de binnenplaats. Een Chileense krant meldt dat brandweermannen van het gevangenispersoneel niet meteen toestemming kregen om naar binnen te gaan. En dit leidde tot woede bij de toegeschomene familieleden van de gedetineerden. De Libische leider Gaddafi heeft Schotland en Groot-Brittannië bedreigd om de zieke Libische lokkerbiedader Megrahi vrij te krijgen. Dat staat in de nieuwste documenten op de website van Wikileaks die afkomstig zijn van Amerikaanse diplomaten. Als Megrahi zou overlijden in een Schotse cel zouden onder meer de handelsbetrekkingen worden stopgezet. McRae zat in Schotland vast voor de bomaanslag boven Lockerbie, waarbij 270 doden vallen. Hij werd vorig jaar zomer vrijgelaten. Twee tieners uit Capella aan de IJssel zijn opgepakt voor geweld tegen politieagenten. Twee agenten wilden de jongens van 15 en 17 aanhouden voor diefstal van een bosje bloemen. 17 jarige sloeg de agent daarop in het gezicht. De 15-jarige dreigde met een stoeptegel. Toen de versterking kwam, konden de twee worden overmeesterd. De onderwijsinspectie heeft voor het eerst gegevens over alle mbo-instellingen in kaart gebracht. De gegevens waren er al wel, maar waren niet inzichtelijk op een rij gezet. En ze zijn nu te raadplegen via de site van de inspectie. Er is bijvoorbeeld informatie op te vinden over de profielen van de opleidingen, afstudeerresultaten en de financiële situatie. Het weer alleen in het zuidoosten af en toe sneeuw, want inwaarts blijft het licht vriezen, vlak aan zee is het iets boven nul. Morgen winterse buien met kans op gladheid door sneeuw of ijzel.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 I heard terrible news on the radio. First, I couldn't believe my ears. But after a while, I realized the awful truth. About an idiot who killed a man. Who meant so much for today's music. The only thing that's left are his beautiful songs. The only thing we can say is dumb Mellon. Dat we in ieder geval elke keer als uuropener zullen nemen. Today I lost a friend. Zo voel ik dat nou eenmaal. En, uh, want het was per slot, uh, ondanks dat ik hem nooit gezien en gekend heb, wat dan ook. Maar toch wel het gevoel dat je een uh, muzikale vriend verliest. En dan nog op zo'n belachelijke manier als uh, nu. Uh, die... Uh... Gek, die dus de trekker overhaalde uh, zo'n 30 jaar geleden op 8 december 1980. En daarmee abrupt een einde maakte aan het leven van uh, John Lennon. Um, vijf uur lang. We hebben het eerste uur erop zitten. We gaan een tweede uur beginnen. We gaan gewoon door met waar we mee bezig waren. Lekker uh, wat Beatle muziek draaien. En we gaan ook wat interviews doen dit uur. Um, in het uh, volgende uur gaan we ook wat live doen. Er komen een paar muzikanten langs. En gaan we ook wat, uh, wat live doen. En deze uh, dit uur gaan we even bellen met Azing Moltmaker. Dat is uh, de... Man, die in Alkmaar het Beatles Museum heeft. En daar gaat hij natuurlijk wat over vertellen. En over over John Lennon. En verder krijgen we dit uur ook Marco Nicola. Marco Nicola was uh, ooit de voorman... van de Trembling Highbury's. Niet de Trembling Wilbury's. De Traveling Wilbury's, dat was die band met George Harrison. Maar we hadden in Beverwijk toen de tijd een band. Die heette de Trembling Highbury's. En Marco Nicola is... Uh, zo'n beetje een van de grootste Beatle-gekken... die ik uh, die ken. Die man heeft misschien nog wel... een veel grotere collectie dan ik heb. En het leuke is dat hij in Beverwijk... en als u nou toevallig een keer zin hebt... om naar Beverwijk te gaan... Um, die heeft in het cultureel café Camille daar een hele Lennon week georganiseerd. Die is afgelopen maandag begonnen. En die gaat vanavond verder met uh, vertonen van films en weet ik het allemaal niet. En er is een tentoonstelling. Um, verder um, is er een... Uh, nou, er gebeuren gewoon van allerlei activiteiten. Als u precies wil weten wat dat is. Dan moet u even kijken op de website van Cultureel Café Camille in Beverwijk. En dat uh, wordt aanstaande zondag afgesloten met een uh, John Lennon singalong. En die mag ik dan leiden. Daar ben ik heel trots op. Dat is zondagavond. Uh, uh, er komt nog een, een, een, uh, een, een gitarist uit Liverpool. Komt daar ook optreden. Kortom, er gebeurt van alles wat maar met John Lennon uh, te maken heeft. Dus als u daarbij wil wezen. Beverwijk, cultureel café, café Camille. Erg leuk om dat daar eens te zien. Wij gaan uh, vrolijk verder met vrolijk. Nou ja, vrolijk. Ja, uh, toch wel vrolijk. Want iemand dat John Lennon gedenken is ondanks de trieste... Uh, Aanleiding mag je wel zeggen. Maar is toch wel een beetje een feest. Want de man heeft gewoon zo verschrikkelijk veel moois gemaakt. Uh, dat, uh, alleen om dat allemaal alweer eens uh, terug te horen. Is al een uh, uh, leuk iets. Ik ga u nu een fragment laten horen. Dat weet Maurice nog niet. Maar dat ga ik u even vertellen. Uh, weer wat ik gevonden heb. Uh, dat is erg leuk. Waarin John Lennon uh, na de break-up van de Beatles een interview had met Dick Cavett. En dat is een uh, klassiek verhaal. Dat hij met Joko ergens uh, zat te eten in een restaurant waar een violist speelde. Um, en um, die violist die begon toen aan zijn oor Yesterday te spelen. Nou, Yesterday is absoluut geen stuk van John Lennon, want dat heeft Paul McCartney geschreven. En daar vertelt John Lennon over. Ik hoop dat Maurice dat uh, fragment kan vinden. Ik weet niet uh, welke. Uh, John Lennon Bitches About. Uh, McCartney Playing Violins. Ja. Precies. Ja, dat had je me niet verteld. Nee, dat had ik je niet verteld, sorry. Maar dat gaan we nu wel horen. John Lennon bij Dick Cavett. We're trying to figure out what it is I forgot that I wanted to ask you earlier It's be a little bit more than a little bit of you. little bit of a I bit of a little in in a restaurant in Spain... and the yeah. violinist insisted on playing yesterday right in my ear. <laughs> and then little bit of a little bit I didn't know what to say. I said, well, uh, actually, uh, okay, and I signed it, and Yoko signed it, and I, one day he's going to find out that Paul wrote it. <laughs> that's oh, better that's than if they'd played Wedding Bells or Breaking Up That Old Gang of Mine. I guess so. I guess so. <laughs> Maybe I... Anytime I'm told...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 Beatles natuurlijk, maar gezongen door John Lennon met af en toe de stem van Paul erbij want dat was toen de tijd wel zo dat als het een beetje hoog moest, dat uh, hoorde je ook in Hard Day's Night en ook hier weer, dan nam Paul even de, de vocalen over en ging John gewoon weer uh, vrolijk verder. Zo ging dat. Um, uit? Nee, dit kwam van de LP. Hard naar Night. Het zat niet in de film. Want uh, dat was toen een beetje gebruikelijk. De eerste zes liedjes van de eerste kant. Zeven liedjes die zaten wel in de film. En de B kant van de LP zat niet in de film. Maar toch had je dan weer veertien nummers. Dat was wel leuk. Van Anthology. Een klein fragmentje met een interview van John Lennon over Brian Epstein. Brian was een beautiful guy, Brian Epstein. En hij was een intuïtieve... Theatrical guy and he knew we had something he presented us well. Kijk, dat was John Lennon over Brian Epstein, de man die de Beatles groot maakte, want hij was degene die ze ontdekte in de Cavern in, in, in Liverpool. En hij was ook degene die ze omvormde tot wat ze waren, want de Beatles waren toen echt wel ruige jongens, leren pakken, weet ik het, laars aan. En Brian Epstein die zei: dat kan allemaal niet, jongens, het moet allemaal een beetje netter. En dat was ook de reden dat de Beatles uh, keurig waren opgevoed, uh, keurig optraden in die uh, kenmerkende Beatle pakjes. U weet het nog wel, die Beatle jassen met die uh, wageneren met die halfronde kragen en zo. Als je oude foto's bekijkt, dan weet je dat nog wel. Kunnen we niet laten zien op de radio helaas, nee, want we hebben geen tv. Hè? Nee. Dus... Ja, we hebben wel tv, maar... We kunnen niks laten zien. Nee. <laughs> nou, kijkt u maar lekker op YouTube of op uh, internet. Want dan kunt u die foto's beslist zien. De Beatles in die keurige pakken En dat was allemaal het werk van uh, Brian Epstein. En uh, um, nou ja, hij heeft ze dus op een gegeven moment gewoon groot gemaakt. Want uh, het was binnen de kortste keren dat de Beatles begonnen. Een rage all over the world. Niet voor iets werd er gesproken over Beatlemania. Een, uh, een rage die eigenlijk zijn weerga na die tijd nooit meer gekend heeft. Zo gek was de hele wereld van deze vier jongens uit. Uh, Liverpool. We gaan uh, een nummer draaien nu van Beatles for Sale uit 1964. De vierde uh, plaat van de Beatles. Uh, toen Lennon uh, dit nummer uh, voorzong en speelde in de studio, toen kwam uh, de, uh, de muziekuitgeverij meneer Dick James, die, uh, die kwam uh, de studio in en die zei tegen hem, Lennon, jij wordt er wel verdomd goed, jongen. Wat, wat een fantastische tekst en wat een fantastisch liedje. Dus... Uh, de, dat was al een duidelijke progressie. Een schitterend nummer van John Lennon. No Reply. This happened once before. When I came to your door. No reply. They said it wasn't you. But I saw you peep through. Your window. I saw the...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 in hand with another man in my place If I were you to lie Cause I know where you've been I saw you walking in Your door I nearly died I nearly died Cause you walk hand in hand De Beatles met uh, um, No Reply. Ik zei het al, nummer waarvan Dick James zei van, goh Lennon, je wordt toch al verschrikkelijk goed, want nou ja, het is een klasse compositie. Aan de telefoon Marco Nicola, voorman van de, voor, van de band The uh, Trembling Hybrids. Uh, en Beetle gek in hart en nieren met misschien nog wel een grotere Beatles-collectie dan ik heb. En uh, ik vind het leuk dat ik hem even aan de telefoon heb. Want Marco is uh, bezig in Beverwijk een uh, hele Beetle week te organiseren. Marco, welkom in de uitzending. Goedemiddag, Ruud. Hoe is het met je? Ja, het gaat allemaal goed. Ja, kan je nog een beetje slapen, of niet? Ik, of ik, nee, ik, was, ja, ik kan als ik goed slapen, Ruud. Oké. Okay. <laughs> hoe, hoe loopt het met je Beetle week? Nou, het gaat als goed. We hebben één dag maandagavond, uh, jongsleden we uh, hadden we een, een muziekavond uh, liedjesfabriek van uh, stichting Jong ja. wat Een groot succes, ondanks het weer, want het was uh, behoorlijk uh, glad buiten uh, het was net een spiegel maar uh, nou, het, uh, het zat toch aardig vol Oké. Okay. Hey, uh, wat gaat er verder nog gebeuren? want je hebt aardig uit, uh, uit in de bus geblazen om het zo maar eens te zeggen, want uh, vanavond gaat het feest verder uh, ja. wat ga je vanavond doen? Uh, vanavond uh, worden films uh, en zeldzaam materiaal gedraaid van uh, John Lennon en de Beatles op grote scherm. Zowel boven als beneden. Uh, kunstenaar, tekenaar Fritz Smit, die uh, tekent Lennon in bijzijn van het publiek. en uh, Hij heeft een ontzettend mooie, mooie houtsnede gemaakt die ook te koop aangeboden wordt. Um, ja En voor de rest uh, uiteraard de expositie op de boven is geholpen. Nou, dat is echt een aanrader. Er had ontzettend veel materiaal. En ook echt heel zeldzaam materiaal. Hoe kom je er anders? Had je dat zelf al? Of heb je dat kunnen, kunnen lenen? Of, of, of, of hoe zo ging dat? Bij het voor mij. Ik ben al uh, ruim... Uh, nou, ruim dertig jaar bezig... Uh, met het verzamelen van... Uh, van Beetle materiaal. Hm. Vooral nieuw. Maar daarnaast ook... memorabilia en... Uh, ja, onze kaarten, kranten, noem maar op. Ik heb dat... Uh, ik kom natuurlijk uit Beverwijk en... Uh, ja, in de jaren tachtig uh, ging de zwarte markt open. En toen uh, ik stiekem over het hek daar ook. <laughs> <laughs> ik had nog niet zoveel geld. En uh, nou, ik ging singeltjes kopen en kraten En uh, ja, toen uh, was het goed te doen nog. Hoe, hoe is dat gekomen? Want jij bent, uh, jij bent veel jonger. Uh, je, heb jij de Beetle tijd eigenlijk uh, actief meegemaakt? Of niet? Uh, nee, ik zat in de box. oh jij zat in de box. Uit uh, 1968, dus ja, ja. Ik, uh, in de nadagen. Hè. Ja, ja maar je werd door begeesterd door je ouders of zo draaiden die vaak Beatles thuis. Nou, ook niet zozeer, maar uh, ik, ik kreeg mijn eerste LP, dat was de Bauddulla. Ja. zeer jonge leeftijd, die kreeg ik wel van mijn ouders. Ja. En uh, daar ben ik door gegrepen in de muziek en in de, de poppetjes ook. Hè. Ja. De, de, de voorkomt van die LP, uh, lang, uh, lange haren en baarden. Ja op school uh, ging ik uh, in mijn schrift, uh, in plaats van dat ik letters uh, schreef <laughs> ging ik poppetjes tekenen met lange haren en baarden Ja, ja. Of, uh, oh, het ja. Uh, je bent ook een grote fan van George Harrison want ik heb je al een paar keer aan het werk gezien dat je ma materiaal van George Harrison uh, uh, speelt. Ja. Op, op hele mooie wijze. Uh, doe je ook wel eens dingen van Lennon? Niet? Uh, het is de bedoeling dat uh, nou ik zal even vertellen wat er van de week nog meer gebeurt dan. Uh, in het café. Eh. Um, uh, Vanavond is de filmavond uh, en uh, nou ja, expositie. Donderdag uh, en vrijdag uh, is de expositie uiteraard ook geopend en uh, is het eetcafé. Veel Beatles muziek uiteraard, hartstikke gezellig. Op zaterdag hebben we WeTube en dat houdt in uh, dat je eigenlijk voor, voor maar 50 cent je favoriete Lennon of Beatles song aan kan vragen bij het WeTube team... Die er dan voor je op uh, snort op het internet of hetzij op, op, op videomateriaal. Ja, ja. En dat krijg je te zien en te horen op groot scherm. En dat wordt dus hartstikke leuk, want ja, van allerlei aanvragen zijn welkom, zowel uh, Beatles, Lennon, maar ook gerelateerd. En dan moet je ook denken aan, uh, naar, uh, noem eens wat, Bedfinger. Ja, ja, ja. ja, ja. Of, dus, volgens mij wordt het een hele gezellige avond. Dat denk ik ook, ja. En dan uh, zonder de afsluiter. Van de, van de week vanaf drie uur en dan hebben we smiddags eerst een lezing van uh, Jan Verhalen. Dat is de schrijver van het uh, boekje In Bed met uh, John en Joko vorig jaar uitgekomen. Ja. En het gaat dan over de periode uh, dat John Lennon en Joko Ono in uh, maart 1969 uh, in het Hilton Hotel in Amsterdam waren ja. om te demonstreren voor de Veden. En dat deden zij middels uh, een week in bed te blijven uh, en, en, en om te praten met vooral de pers en de media. Ja, ja. En ook wel gewoon uh, de burgers, zeg maar, over vrede. Ja, dat is gewoon een ontzettende bekende actie uh, geworden ja. in dat Hilton Hotel. En dat is nog steeds uh, volop het nieuws. Maar de man die dus een boekje heeft geschreven, en al de mensen rondom die, die ene week dat die Lennon en, uh, en Ono in uh, Amsterdam waren, die, die heeft hij allemaal gesproken. En hij weet een ontzettend Die ken ik niet. Wie is dat? Wil je dat even uitleggen? We hebben Ruud Jansen met het Menon Chantal Meezing Café. Dat houdt in. Ja, ik ga het gewoon vertellen. Ruud speelt met zoveel passie dat Mezing een verplicht gewoon is. Dus vandaar. Dat weet je zelf als de beste. We gaan dat heel erg leuk maken. Hé, hey, wat is, als ik jou nou vraag, wat is jouw favoriete Lennon fragment of Lennon nummer? Wat, wat zeg je dan? Of heb je daar, heb je niet één stuk waarvan je denkt van. Nou, ik heb heel veel verschillende soorten. Van de lijst. Nou, ik pak de White, white Album er even bij. Want... Wat je doen, Ruud, ja, even ik, doen, ja, ik heb hem. Ik heb hem al. Ik heb hem al. Ja, want ik heb hier alles liggen. Hoor. Dat is niet te geloven. Nou, dan gaan we hem voor jou speciaal... Uh, uh, als je ons wil horen, dan moet je even op internet kijken op zfmzandvoert.nl en daarna luister live. Dan... Uh, dan hoor je ons. Want we zitten natuurlijk in Zandvoort. Maar dat maakt allemaal niks uit. Mensen die dus erbij willen zijn in Beverwijk. En die dat, die unieke Lennon willen meemaken. Die uh, cultureel café zit aan uh, het Kerkplein. Uh, ik zit nu even te zoeken. Ja, uh, Nummer twee, uh, Marius. Ehm... Um, Culturaal zit aan het Kerkplein in het centrum. En als je erbij wil wezen, het is de moeite waard. Want ik ben er zelf afgelopen maandag ook al even binnen geweest. Ik heb ook een stukje van de expositie gezien. En het is... Uh... De moeite waard. We gaan uh, straks ook nog even praten met Asien Moltmaker. Die ken je waarschijnlijk ook. De man van het Beatles Museum in, ja. uh, in Alkmaar. Die komt straks ook nog even uitzending. Uh, leuk dat je eventjes uh, iets wilde vertellen. En uh, nou ja, je kunt het misschien direct niet horen. Maar anders moet je even snel op internet kijken. Gaan we voor jou even Dear Prudence draaien. Marco, bedankt voor je, voor je aanwezigheid. Voor je interview. En ja. tot vanavond. Ja, zeker weten. Oké. Okay. En, uh, en hier komt Dear Prudence van de Beatles. Oké. Okay. Schreef het nummer van de White Album. En uh, dat was een van de favoriete tracks van Marco Nicola die we net hoorden. Die vertelde over de Lennon Week in Lennon Week, moet ik zeggen, in uh, Beverwijk. En zeer de moeite waard om daar te gaan kijken. Uh, vooral zondag. Ja, want zondag is een hele speciale dag. Ja, niet, is... niet, niet omdat ik er ben, maar ook vanwege die... Voor het die... einde moet je weg zijn, want dan gaat Ruud optreden. Ja, voor het einde moet je... <laughs> Oké, okay. sorry je vrienden kennen. Uh, we gaan uh, vrolijk verder, dames en heren. Want uh, zometeen krijgen we ook nog Asing Moldmaker in de uitzending. Dat is de man die van het uh, Beatles Museum in Alkmaar. Die gaan we straks nog even bellen en even mee praten over, uh, over John Lennon. Uh, die man die heeft uh, zo verschrikkelijk veel boeken over de Beatles gegeven dat ik denk dat het zo'n beetje de meest deskundige uh, Beatlefan fan uh, ter wereld is. Maar uh, dat wordt ook algemeen aangenomen. Dus we gaan dat die man straks bellen en gaan we over praten over het Beatles Museum in Alkbaar. Uh, ook zeer de moeite waard om daar eens te gaan kijken als je Beatles fan bent. We gaan uh, wat de chronologische volgorde betreft nu naar de LP Help. Uh, de Help was de LP naar aanleiding van de tweede film van de heren. Een kleurenfilm in dit geval. En uh, dat was ook een film met een echt verhaal erin. Uh, want de Beatles die... Uh, uh, er werd een jacht op de Beatles gemaakt vanwege een of andere secten uit India. Die, want Ringo die had een ring op. En erom. Natuurlijk, Ringo had altijd ring om. Maar zeker. Ringo had een ring om. En het was zo dat de. Die ring. Degene die die ring dus Die moest geofferd worden aan de god Kaili. Ja, zo was dat ongeveer. Um, nou, daar gaat dat hele verhaal over. Op een gegeven moment zitten de Beatles uh, zitten in hun woonhuis. En dat was een hele grappige scène. Want je had een, uh, een Londense straat in beeld. En er waren vier deuren. En dat waar, leken dus van buitenaf, leken dat vier afzonderlijke huizen. Was helemaal niet zo, want de Beatles gingen door die vier deuren naar binnen en dan kwamen ze allemaal binnen in dezelfde woonkamer. En op een gegeven moment komt een, juf, een Indiaanse juffrouw die de Beatles wilde beschermen tegen de secte, die, uh, die zat, uh, die zat in die woonkamer en een beetje verliefd naar Paul te kijken natuurlijk um, op dat moment. En op dat moment pakte John zijn gitaartje en zong het prachtige liedje You've Got to Hide Your Love Away. The Beatles, John Lennon. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on.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 Van de LP. Help uit de film. Help ook wel te bestaan. En um, geschreven dus door John Lennon. Die dat speelde in de zitkuil. In die uh, woonkamer. Terwijl die Indiaanse juffrouw een beetje verliefd naar. Uh nou, Paul McCartney zat te kijken. You've got to hide your love away. Was dat uh, prachtig liedje. We zijn <tied bezig <tied> aan een vijf uur durende John Lennon herdenking. Hier bij ZFM Zandvoort, dames en heren. En um, ook het solo repertoire van Lennon komt natuurlijk later in de uitzending nog uh, aan bod. Maar wat aan... hebben ze nou met appeltjes? Nou, dat is, dat is het. Dat is het. Dat volde ze die, die, die, die, die, die misschien het, wel lekker. Een cd'tje van Anthology staat een appeltje. Ja, dat was een platenlevel. Ja, ja. Apple, ja. White ja. Album staat ja. een appeltje. Ja. Wat hebben ze met appeltjes? En groene appeltjes ook? niet. Allemaal oh, groene appeltjes, appeltjes, ja. appeltjes, appeltjes, Ik weet niet appeltjes. waarom dat Apple heette, maar dat, dat, dat heb ik ook nooit uh, begrepen. Maar het maakt ook niet ja, uit. Hun platenlabel... De Apple, uh, of zo. Nee, hun platenlabel, hun maatschappij die zij oprichtte nadat Brian Epstein uh, was overleden. En zij, uh, begonnen zij een eigen platenmerk en winkel en weet ik dan wat ze allemaal deden. En dat hele verhaal dat ging onder de, onder de noemer Apple. En uh, het is niet zo'n groot succes geweest trouwens hoor, want het was gauw verhierd geloof ik. Okay. Ze hadden een modewinkel en ze hadden een opnamestudio en ze hadden een, een platenlabel. Computerwinkel. Maar het enige probleem was dat het ter, zakelijk gezien allemaal niet zo fantastisch geleid werd. En daardoor was het uh, heel gauw gebeurd. Met, uh, met dat prachtige project Apple. Maar goed. dit uh, was Juke of waar je mag wel zenuwen van. Ja, goed, hè? Ik zei het al, Lennon was wel de man die bij de Beatles de echte rockers uh, voor zijn rekening nam. De ruige nummers. Uh, dat gebeurde overigens voor het laatst op de LP Help. Daarna deden ze dat niet meer. Daarna speelden ze alleen nog maar uitsluitend eigen werk. Maar op Help staan nog twee covers. Eén werd gezongen door Ringo. Dat was Act Naturally. En de tweede cover was Lennon. En die wil ik u toch laten horen. En het leuke van deze LP's, hoe ze dat hebben kunnen samenstellen, was wel. Dat, dat weet ik niet. Maar dat, misschien dat het wel expres gedaan is. Um, want dit ontzettende ruige nummer komt direct na yesterday. Dus dan heb je net yesterday verwerkt met viooltjes en prachtige akoestische guitarjes. En dan zit je daar nog een beetje in die sfeer. En dan knalt ineens dit nummerdraad. Lennon met Dizzy Miss Lizzie. Het, een oude rocker dus. En uh, die kwamen tot, tot, tot aan de LP help eigenlijk wel regelmatig voor op alle uh, Beatles platen. Overal stond wel even, behalve op hardees maar nou, het stond wel zo'n oude rocker klassieker. Uh, na help hebben ze dat niet meer gedaan. Toen, uh, uh, toen was het uh, over. Toen deden ze alleen nog maar eigen werk. En logisch natuurlijk. Dizzy Miss Lizzy was dat van de LP help. We gaan eventjes een uh, klein fragmentje doen... Uh, die moordenaar van, uh, van Lennon, die uh, Mark David Chapman... heeft uh, diverse keren dus om uh, gratie gevraagd. Want de man was, is veroordeeld tot levenslang. Um, dat uh, is uh, nog steeds tot nu toe afgewezen. En dat blijft ook afgewezen worden... Um, uh, ik heb hier een fragmentje wat ik u graag even laat horen. Dat het voor de leed, reeds voor de vijfde keer zijn parole, zoals ze dat in Amerika noemen, uh, denied is dus uh, afgewezen is. Zijn uh, gratie dus. Uh, even een fragmentje van YouTube. Een man convicted of killing John Lennon has been denied parole again. Mark David Chapman will remain in New York's Attica prison for at least two more years. The parole board says even though the 53-year-old has kept a clean disciplinary record, he's still a threat to the public. Board members say Chapman admitted he fired five shots outside of the musician's apartment nearly three decades ago and said he planned the shooting with an essentially clear mind. Lennon was struck four times in front of his wife, Yoko Ono, and others. Chapman pleaded guilty to the crime in 1981, saying he did it to gain attention. Lennon's widow has said it's safer for Chapman to remain behind bars because he could be targeted by Beatles fans if he's released. Her lawyer said on Tuesday that Ono is pleased with the board's latest decision. This marks the fifth time Chapman has been denied parole. Mike Crossia, The Associated Press. Zo, dat is wel duidelijk. Ik denk ook dat dat maar beter is dat die man in de bak blijft zitten. Want ik heb het, toch wel het die idee, zeker uh, de mentaliteit van sommige mensen... Dat, uh, dat als die man vrij op straat rondloopt, dat hij uh, niet lang meer zal leven. Want er is altijd wel een of andere uh, figuur die hetzelfde met hem wil doen... als wat hij Lennon heeft aangedaan. Daar komt nog bij dat... Uh, dat er ook uh, uitlatingen zijn van, die, van diezelfde man. Dat als hij vrij zou komen, dat hij dan achter Paul McCartney aan zou gaan. Dus uh, laat maar lekker zitten, die kerel. Uh, de gek. Goed, um, John Lennon weer. We gaan hierna, na deze plaat, gaan we Azing bellen. Dames en heren, daar gaan we mee praten. De man van het Beatles Museum in Alkmaar. Die gaan we na deze plaat draaien. Maar eerst dat prachtige nummer van Rubber Soul Wat Lennon schreef: Nowhere Man. He is a real Sitting in his nowhere Um, en de Beatles speelden met um, Nowhere Man van de LP Rubber Soul. Prachtig liedje overigens. Um, in Alkmaar, dames en heren, um, in het oude centrum, daar is een gebouw en daar zit het Beatles Museum. Je zou dat in Liverpool verwachten. Nou, daar is het natuurlijk ook. Maar in Nederland, in Alkmaar, hebben we dat ook. En de initiatiefnemer daarvoor is Asing Moltmaker En die hebben we nu aan de telefoon. Welkom in de uitzending. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, hoe ben je eigenlijk. Uh, je bent, uh, je mag wel zeggen, een van de grootste Beatles deskundigen ter wereld. Hoeveel boeken heb je over de Beatles geschreven? Ik ben nu met uh, boek nummer 40 bezig. Boek nummer 40? Oh, loze. En dat boek dat wordt gemaakt voor uh, klas 7 en 8 van de basisscholen van Nederland. Het, uh, het is een soort leerproject. Oh. En het boekje gaat heten Mama, Wie zijn de Beatles? <laughs> En die komt, iets voor voorjaar komt die uit. Zo, dus zo worden onze schoolkindertjes uh, een beetje cultuur bijgebracht. Dat is, uh, ja, wil je er even in spijkeren. Ja. Hé, hey, um, um, wat mij intrigeert is, hoe ben jij ertoe gekomen? Want je, bent, je, bent, je hebt een Beatles museum, je weet alles van, van, van die gasten... ...van Lennon, McCartney, Harrison en Star. Um, hoe ben je er eigenlijk toe gekomen? Nou, je bent eigenlijk gewoon ingeroepen eigenlijk hoor. Zoals je, eigenlijk iedereen dat eigenlijk op die manier heeft hoor. Die show is groot, zo gezet. Het is heel, uh, ik ben net als iedereen gewoon begonnen, gewoon als fan... Ik ja. kreeg mijn vijftiende verjaardag, kreeg ik het eerste singeltje, dat was Michel, daar vond ik een ruk aan. Dus ik begon ook dat ik eerst slecht ja. En de b Curl vond ik, vond ik wel mooi. Uh, en daarna, later bij een schoolvriendje, hoorde ik Hey uh, Jude, en daarna Let It Be. En met name Let It Be heeft mij Beatles van gemaakt. Dat is mijn, mijn grote favoriet, ook nog steeds. Ja. En toen ben ik gewoon gaan, gaan sparen, ging ik ook die singeltjes zoeken. En toen ontdekte ik dat in het ene land de singles een heel andere hoes hadden dan een ander. Ja. Of, een ander, of een andere B-kant. Uh, en datzelfde gebeurde ook met LP's. En dat intrigeerde mij. Dus ik ging me daar meer en, en meer op toeleggen. Ja. En toen kwam ik ook op een gegeven moment aan de, aan de, aan de, de bootlegs, de witte platen, of hoe ze vroeger genoemd werden. Ja. Gewoon de, de platen met opnamen die dus normaal niet uitgebracht waren. Nou, ja. daar is natuurlijk nog veel spannender. Er is niets leuker om iets te horen wat je eigenlijk niet mag horen. Nee, precies. En ik ben me steeds meer ook in de technische kant gaan verdiepen. Ik wilde overal achtergronden van weten. En toen heb ik uh, op een bepaald moment heb ik mijn hulp aangeboden aan de Beatles fanclub in Nieuwegein. En zonder mijn artikelen te lezen werd ik afgewezen. Want volgens hen wist ik te weinig van de Beatles. Ja, ja. En ik was zo vreselijk kwaad om die arrogantie. Omdat, uh, die, dat ze niet eens een kans kregen om te laten zien dat ik het wel degelijk wist. Dat ik je beloofd heb om iets op te gaan zetten wat nog nooit eerder gedaan is. Ja. Nou, dat heb ik uh, redelijk waargemaakt. Ja. Het Bittelsmuseum, uh, daar heb je een unieke collectie. Je bent onlangs verhuisd. Ik ben tot mijn grote schande nog niet in je nieuwe pand geweest. Maar dat ga ik gauw goed maken. Um... Nou, je kijkt je ogen uit naar het nieuwe pand. Ja, dat geloof ik direct. Ik en dat kom gaat daar. Het uh... februari nog mooier worden. Ja. Waar, waar zit het precies? Uh, wat is het adres? Het adres is kanaalkade nummer 28. Ja. dus uh, in, in, het centrum, uh, in het centrum heel handig. Ook in het gebouw waar ook ECI in zit. Ja, ja. Vroeger vroeger we in de burg gezeten hebben. Ja, ja. Dus is. Uh... Nou, Super goed me... bereikbaar. Parkeergelegenheid is er genoeg. Oké. Okay, nou, wij zitten hier in Zandvoort natuurlijk. Dus, maar voor de mensen die Alkmaar een beetje kennen... het is gewoon uh, heel makkelijk, uh, makkelijk te vinden. En anders op je tomtom, -tom, hè? En anders, en, en, anders, en anders op je tomtom. -tom. Er wordt niet uh, zelfs op aangegeven. Okay. <laughs> oh, okay. Okay. Nog mooier. Nog mooier. Dat, dat is even handig. natuurlijk. Hey, um, 40, 40 boeken uh, over de Beatles... De, waarvan het, het 40ste dus in het voorjaar uitkomt... als leerproject voor groep 7 en 8 van de, van de basisschool... Uh, dat mag nogal wat kosten, denk ik. Hoe, hoe, uh, hoe, is dat, hoe is dat gegaan? allemaal? Heb je dat allemaal zelf moeten bekostigen? Er zijn een paar boeken van mij door uitgevers uitgebracht. Ja. En bij al die boeken vond ik het eigenlijk uh, geen succes. Het geeft alleen maar uh, romslomp. Ja. Een van die boeken was jij de allereerste die je me had. Een ja. was boek. De, ja. de, de eerste persoon in ja, Nederland. Ja, dat die weet heeft. ik, ja, die heb die, ik. Die ja. hem had. Ja ik ben de laatste keer geweest, ik het museum geweest, vind. dus dat is vijf jaar terug. dan weet je dat in ieder geval gelijk. ja, want ik was ja, daar vijf toen. jaar terug. Kan je nagaan. Schandalig eigenlijk. Ja. En het was, dat, was de, de, ja, dat was eigenlijk ook. Toen zat ik er ook voor de radio. Alleen toen voor Radio Beverwijk hadden we daar een, een hele toestand over. Lennon, geloof ik. Ja, ja. En, en uh, ja, dat boek heb ik nog. Ik was de eerste in Nederland die dat had, jongens. En nou niet bij mij thuis gaan inbreken om dat boek te vinden, want ik heb het in de kluis liggen. Ik, ik heb ze al opgestuurd In de kluis is al uit je huis. Ruud, wees me niet bang. Oh, is weg. Ja. Okay. ja geld, nou. Als je geld uit de kluis gehaald om de boek erin te kunnen leggen. Ja. Ja. Zo is dat. Ja. Zo is dat. Hé, hey, uh, Goed, vandaag uh, is, het, uh, is het dus 30 jaar geleden. Uh, we hebben al aardig wat uh, Nou, Dat is de grote fout natuurlijk. Het is natuurlijk niet vandaag, het is morgen. Het is morgen? Tuurlijk, het was, het was 9 december in Nederland en geen 8. Oké. Okay. <laughs> ja, 8, 8 december was het toen hij vermoord werd. Ja, maar als, maar als je de, de tijdlijn gaat bekijken is het 9 december. Ja. Ja, dat in Nederland was het al 9 december, het was ja. een uur of zes morgens. Ja, dat weet ik. Dus, uh, we gaan stoppen, we gaan morgen verder. Nou. Ik had toch mijn nieuwsbrief geschreven van uh, 9 december. Blabla, je dat het was 8, nee, het was een negende. Ja. Maar ja, in Amerika wordt algemeen gezegd dat het dus 8 december was. Want 8 december ja. was daar de datum dat die... En in Nederland was het toen inderdaad wel wat later. Um, ik herinner me nog dat ik, dat ik die dag vroeg op moest... en ik, dat ik de radio aanzet en alleen maar Beatles muziek hoorde. En ik dacht, dat zit niet goed. Hier is iets fout. En toen hoorde ik het nieuws en vandaar... Um, je zei het al, uh, Let It Be is jouw favoriete plaat. Ja. Uh, ik uh, ga uh, hierna iets... Uh, nog een andere vraag. Uh, het is vandaag natuurlijk de herdenkingsdag. Uh, overal wordt er wel ergens aan besteed. Moet je nog uh, allerlei uh, toestanden af om je verhaal te vertellen? Nee, nee, dat, dat valt voor me mee eigenlijk. Ik heb gisteren heb ik hier en daar wat verhalen uh, gegeven. En nu natuurlijk bij jou. Ja. Maar vanavond ga ik naar IJmuiden toe, want daar is de opvoering van Heer Everywhere van die musical. Ja, ja. En daar staan wij dan ook als museum met onze stand. Dus uh, okay. daar moet ik zijn. En, ja, ik zal waarschijnlijk dan wel meerdere keren gebeld worden, want dat gebeurt altijd met met ja. evenementen. Dus ik, ga, dus... ik, ga je, ik ga je waarschijnlijk zondag zien in Beverwijk, want daar is, zoals je misschien weet, ook die Beatlesweek. Klopt, ja, ja. Misschien, misschien kom ik daar naartoe. Dat moet even kijken, ik heb koopzondag. oké. Okay. Is, nou nou, ze... huh? is het nou ook extra, extra druk in het museum? Is het nou ook extra druk in je museum vandaag? Ja, het was vanmorgen was het extra druk. Dus nu is het rustig, maar het was vanmorgen was het extra druk. Vanaf het moment dat we opengingen was het gelijk druk. Okay. En er waren ook mensen die speciaal vrij hadden genomen om ook vandaag naar het biedelverzendpunt okay. te komen. Dus. Okay. Het heeft, het heeft dus wel effect. Nou, als je zondagavond niks te doen hebt, dan moet je zeker in Camille zijn. Want dan hebben we de Lennon uh, Singalong. Oftewel Lennon Chantant, zoals we dat heten. Ja. Uh, dat, is, dat is een heel leuk gebeuren. Dus uh, dat zou erg leuk zijn. Je had het over uh, Let It Be. Dat was je favoriete plaat. Uh, ja. Ik ga voor jou... Uh, uh, we gaan even een fragment van die LP draaien. Maar dan van de... Um, later mix, want ik persoonlijk vond eigenlijk de oorspronkelijke LP Let It Be, vooral vanwege het desastreuze werk wat de heer Spector daaraan toegevoegd heeft, um, vond ik het nou... Zijn nou, Let It Be versie is geniaal. Ja, nou, ik vind dat, daar verschillende meningen over. Maar uh, ja, nou, ja. Geen ruzie maken. Uh, nee, dat he? gaan we niet <laughs> doen. Maar ik ga een stuk draaien van Lennon van de LP Let It Be Naked. Dus die prachtige remix waarbij alles wat Spector daaraan toegevoegd heeft... Um, weggehaald is. Uh, ik bedank je even voor je bijdrage aan dit programma. Ik wens je heel veel succes met alle dingen. En ik kom gauw, uh, gauw een keer kijken in het Beatles Museum. Kanaal ja, Kade in Alkmaak. Is, is je, je garaaien ook? Zo. Ja. Nou, dat zullen we doen. We gaan, uh, draaien. Ja. In februari uh, gaan, gaan we trouwens, uh, begin februari gaat het 1 tot 2 weken, gaat het museum heel even dicht. Ja. Omdat we gaan verbouwen. Okay. Onder het museum komt er nog een heel, uh, heel groot stuk, komt er nog weer bij. Geen museum, er komt een speciaalzaak onder. Okay. Maar dan kan je dus vanuit het museum ook in een tweede zaak komen. Dus hij okay. wordt uh, wat nog groter. Wordt en nog in die speciaalzaak worden allemaal Beatles, Beatles verkocht. Beatles verkocht. Uh, ook, maar in de, de, de, de speciaalzaak is het ook dat je ook van andere artiesten... ook de bijzondere dingen kan vinden. Oké. Okay. Nou, we gaan uh, heel gauw kijken. En we gaan... Uh, ik, hoop, ik weet niet of je het kunt horen, maar anders moet je even aan de telefoon nou, blijven. Ja, hangen, hoor. Van, uh, van Let It Be Naked draaien we de versie van Digga. Pony. Okay. Azing, hartstikke Hoi. bedankt en tot, uh, tot zondag. Is goed. Oké. Okay. Any place you go Yes, you can penetrate any place you go Oh, Van de CD Let It Be Naked. De gestripte versie, zeg maar. Uh, ja, die zie je maar weer daar. De meningen daarover verschillen. Sommigen vinden het werk van Spector op Let It Be geniaal. En anderen zeggen weer. We vinden het helemaal niks. En ik behoor tot die laatste groep. Ik vind het echt niks. Uh, als je die uh, prachtige plaat beluistert. Zoals hij. Uh, nu later gemixt is... onder andere door Glenn Jones en deze Naked-versie... dan nou klinken die stukken toch allemaal... vind ik persoonlijk allemaal veel beter. Hier hoor je bijvoorbeeld ook duidelijk de piano van Billy Preston. En die hoor je... in, andere, in, in de officiële versie... hoor je die bijna niet. En hier hoor je hem heel goed... Um, let It Be Naked, misschien dat die straks uh, nog aan bod komt. We zullen, wat, we zullen het zien, want we, we hebben... zijn er nog tot zes uh, uur. We zijn er nog tot zes ja. uur, in ieder geval. Intussen zijn er een aantal muzikanten aangeschoven. dames en heren, dan gaat u straks van horen. is er, Peter Becker is er, en die gaan we straks eventjes ook wat, uh, wat, live. We gaan straks ook even wat live doen in de uitzending en we gaan even naar het met... nieuws nu. Na het nieuws. We gaan <laughs> naar het, nieuws. Nou, naar het nieuws. Wat is dit dan weer voor muziekje? is oh, dus de kerst. Sinterklaas is net weg. Ja, kerst?